Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Beirut wordt zo een minuut stilte gehouden. Het is precies een jaar geleden dat er een enorme explosie was in de hoofdstad van Libanon. Meer dan 200 mensen kwamen daarbij om, en duizenden mensen raakten gewond. Ik De syrisch Nederlandse Jema was in Beirut een jaar geleden. Ze is docent en stond tijdens de explosie voor de klas. Ik viel. En er viel hout op mij, een glas op mij en van alles puin. Ik zag dat ik op mijn gezicht bloed had, op mijn lichaam, mijn kleren waren helemaal bebloed. Nou ja, uiteindelijk bleek dus dat er glas in mijn hiel zat, er zat glas in mijn vinger. Ik had een gekneusde schouder, ik had een gekneusde rib. Ik had een gekneusde teen. Uh, ik had een stukje tand verloren. Jema overleefde het en is inmiddels weer terug in Nederland. Om 7 over 5, het precieze tijdstip waarop de explosie plaatsvond... is er een minuut stilte. Een man van 19 uit Hilversum is opgepakt... omdat hij vorige maand betrokken zou zijn bij meerdere mishandelingen op Mallorca. Hij wordt niet verdacht van het doodschoppen van Carlo van 27 uit Waddingsveen... maar wel voor het schoppen van een vriend van Carlo. En eerder die avond was hij ook al aan het knokken, zegt het OM. We hebben beelden van de horecagelegenheid... ...van de eerste gebeurtenis en daarop is op beelden te zien dat een slachtoffer op zijn hoofd wordt geschopt. En degene die dat doet, daarvan denken wij dat dat de vanochtend aangehouden verdachte is. Van het schoppen van Carlo hebben ze nog geen duidelijke beelden. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach, of nou ja, nieuwe, Louis van Gaal wordt het. En die was het al twee keer eerder. Zijn naam ging al heel lang rond. Sportcommentator Arno van Meulen legt uit waarom het toch nog zo lang duurde. Het heeft te maken met dat er ook trainers weg moesten, uh, dat ze kijken wat ze met de huidige staf doen. Er zijn ook nog gesprekken over. Er moesten contracten worden afgesloten met de nieuwe trainers die binnenkomen. Uh, wij we kijken vaak alleen maar dan naar de hoofdtrainer en de assistenten, maar er komt vaak nog meer bij. Hè. Er komen natuurlijk nieuwe fysiotherapeuten binnen, uh, analytici. Dat is wel een, een gedoetje. Over vier weken speelt Oranje tegen Noorwegen voor de kwalificatie voor het WK. Heb ik het weer nog gespreid over het land soms met onweer. Vanavond wordt het overal drooggekoeld vannacht af naar 9 tot 15 graden. Morgen ook een droog begin, later toch weer regen. Het wordt zo'n 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Als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 Je veux pas de zomer je veux keuze ZFM. Ma trois fois canon 4-4, fais-moi de la place soit tu me comprends tu Soit je me taille au tu tape au-dessus de la Monsieur que voulez vous photo Fume-moi mm -mm, Pas de beaucoup A moi cataleya mea mm. T'aimes de chez moi, je le sais bien, je le sais mm. A moi m'a cataleya mea mm. Pour qui tu te prends joie en toi tout déboule Le boulot trop tes dans l'air Il est toc toc Est-ce que tu pourrais m'étonner Je sais pas si tes cabs En rêve papa Tout billet Code code Deux grandicapes Yeah yeah yeah Je vois pas levé son je jamais rien sans rien il que des mots que des mots je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau mère j'aimerais toucher le ciel tu y on bayon bayon bayon ma chérie tu sais chérie coco fais moi je veux le biff ton pas de bœuf chérie coco ma photo fais moi pas de bœuf appelle moi quand t'alleras mais à t'aime doucement moi je le sais bien je le sais appelle moi quand t'alleras Tu te prends, je vois en toi tout débouler Tu me parlais, j'ai vu tout l'inverse Donc c'est mort, je m'en vais Pas de retour, je m'en vais Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'en mène Alors de quoi je me mène Je fous la merde, non y'a pas de peine mm. Chérie, coucou, fais-moi hum mm de beau tout, chéri coco, vous ma photo fis ma pas de beau, à peine catalea mea Aime toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelement catalea, mea Pour qui tu te prends joie en toi tout début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 Entre les qui espèrent. et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour et les sados qui veulent la couleur. De... Ik pas niet, Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op... om voorlopig geen derde prik te geven aan mensen. Die zogenoemde boostervaccins... zouden de bescherming tegen corona op moeten houden. Maar de WHO wil dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan. De gevluchte Wit-Russische atlete Timanoskaya is geland in Wenen. Daarvandaan zal ze waarschijnlijk doorvliegen naar Polen... dat haar een visum heeft gegeven. En op een plezierjacht op het Zuidlaardermeer in Groningen is door nog onbekende oorzaak een explosie geweest. Zes mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgen eerst ook droog, maar later weer buien en 22 graden. try to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 Ja,